11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Dit is live vanuit Londen. Dit half. Nee, niet half uur. We gaan gewoon lekker door atletiek roeien en zwemmen. En de sportzomerbus die staat in Zuid-Limburg. En dat meer na het NOS Journaal met uh, Mark Visser.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 De PvdA-voorzitter vindt dat de SP-leider op sociaal vlak wel deugt... maar dat zijn partij niet het besef heeft dat je eerst geld moet verdienen... om armoedebestrijding en een goede gezondheidszorg te betalen. De SP staat bovenaan in de peilingen. En dat kan wel eens de reden zijn van de uithaal van Spekman, zegt verslaggever Peter Blok. Hij ziet dat, uh, dat Emiel Roemer slapend rijk wordt. Ja, en de kat in het nauw die maakt rare sprongen, zullen we maar zeggen. Want uh, Roemer had 34 zetels in de laatste peilingen. En de Partij van de Arbeid, vroeger altijd groot, nu nog maar 17. In Dortmund zijn drie kinderen overleden na een brand in hun flat. Twee kinderen van vier en twaalf stierven ter plekke. en Een jongen van tien jaar die kon door de Duitse politie levend uit de woning worden gehaald. Maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De brand brak vanochtend vroeg uit in een flat in het centrum van de stad. Het vuur is waarschijnlijk aangestoken. politie van Dortmund houdt rekening met een gezinsdrama. In Wenen is de Roemeense pianiste Miela Ursaleza op 33-jarige leeftijd overleden. Ze werd dood in haar woning aangetroffen. doodsoorzaak is onbekend. Ursaleza werd op haar 13e ontdekt door de dirigent Claudio Abado. Deze maand zou de Roemeense 16 concerten in en buiten Europa geven. En onlangs zegden ze om gezondheidsredenen twee concerten in Boekarest af. Op de Olympische Spelen is Judoka Luc voorbij in de eerste ronde uitgeschakeld. Zijn Hongaarse tegenstander was met een Juko te sterk. Bij het handboogschieten zorgde Rick van der Ven voor een verrassing. Hij versloeg een Zuid-Koreaanse wereldtopper en staat nu in de kwartfinales. Tweeën nog, vanochtend enkele buien. Vanmiddag worden die buien steviger en is er kans op onweer. Toch is er ook nog wat kans op wat zon. Het wordt 20 graden op de wadden tot 24 in Limburg. AMB Verkeersinformatie. Een aantal files door ongelukken, kom ik zo op. A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen de afrit Valkenswaard en het knooppunt Baterdorp, 10 kilometer. Een aanrijding op de A4 Amsterdam richting Delft... tussen Schiphol en Nieuw-Vennep, 2 kilometer. A50 Arnhem richting Os, tussen Heter en het knooppunt Ewijk 9 kilometer door wegwerkzaamheden. En een ongeluk op de A59 Os richting Zonzeel. Voor Waspik staat daar 4 kilometer. De weg is daar dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat die weg, dat die weg om half 12 weer open is... En het verkeer kan tot die tijd omrijden via Eindhoven en Tilburg over de A2, N65 en de A58. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer. Daar staan ze, de winnaars. En daar zijn de medailles.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 Kromo de Joyal en Veldhuis op de 50 meter vrij. Overstromingen in Indonesië. Hier zijn live vanuit Londen, Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Bij overstromingen op het eiland Ambon, de Molukken, de Molukum, zijn volgens Indonesische media 11 mensen omgekomen. Enkele anderen worden nog vermist, correspondent Michel Maas in Indonesië. Michel, het betreft de overstromingen door regenbuien of anderszins? Ja, het waren regenbuien, hè? niet van die kleintjes. Het was uh, echt een aanhoudende, tropische plensbui die daar op Ambon uh, neerkwam. En al dat water, dat kwam in één klap, uh, kwam dat van de bergen naar beneden... en uh, in de stad Ambon. En daar heeft het een enorme verwoesting aangericht. gericht. Want uh, ja, ik heb het gezien, er waren amateurbeelden op de televisie hier... en daar zag je hoe straten waren veranderd, gewoon in rivieren... En dat water dat stroomde zo snel. Je zag gewoon mensen die werden meegesleurd door het water. Het was, uh, ja, het, het was een, een zonvloed daar. En na dat water kwam ook nog eens een modderstroom op gang. En niet op één plek, maar vijf, zes wijken werden getroffen door uh, modderlawines. En uh, ja, daar zijn de meeste slachtoffers bij gevallen. Als ik jou zo hoor, dan is dat getal van elf doden in de Indonesische media nog slechts een zeer voorlopig cijfer. Nou, het is een voorlopig cijfer. Er, er worden nog uh, een tiental mensen vermist. Maar de meeste mensen hebben zich toch een veiligheid kunnen brengen. En uh, ja, dat, uh, als je al die beelden hebt gezien, is dat toch wel een klein wonder nog wel. Hoe verloopt de hulpverlening? Nou, de, de mensen zijn vooral zichzelf gaan helpen en elkaar gaan helpen. Gotong Royong heet dat hier. De hele buurt werkt mee om de rommel op te ruimen. Om uh, eten uh, klaar te maken voor mensen die niet meer naar hun huizen kunnen... En uh, leger en politie die helpen wel, daar heb ik ook wel uh, beelden van gezien. Maar uh, echte voedselhulp aan uh, mensen die hun huis kwijt zijn, uh, die is nog niet goed op gang gekomen. Je hoort uh, mensen klagen dat de overheid het laat afweten wat dat betreft. En uh, ook uh, voorzieningen als uh, kleding en dekens, uh, daar hebben ze nog een groot tekort aan. Michel, is het ergens nu voorbij of komt er nog veel meer regen aan? Ik had net nog iemand in Ambon aan de telefoon en die zei dat het gelukkig vandaag droog was gebleven. En dat heeft de mensen dus ook de kans gegeven om te beginnen met het opruimen van die enorme modderboel. En ze hopen dat het zo blijft, maar de weersverwachtingen, de weersvoorspellingen zijn dat er nog wat regen aan staat te komen. Michel Maas over de overstromingen op de Molukken, het eiland Ambon. Onze atletiek man Andy Houtkamp. Goedemorgen. Wat staat er allemaal op het programma? Morgen. Veel mooie dingen. De eerste dag uh, is net begonnen. Met uh, de serie's. Of serie's uh, eerste onderdeel van de Zevenkamp. De 100 Hoorden voor Vrouwen. En uh, op dit moment kijk ik naar uh, Nadine Broersen. Die uh, het startpunt, uh, de, de, de blokken even goed legt. Want zij gaat zo starten in de tweede serie. Uh, Rutger Smit. Gaat bijna klaar staan. Nee, nee, die heeft nog niet gegooid. Gestoten uh, met de kogel. Hij staat klaar om. Uh... De handen in te smeren met magnesium. En uh, ja, ik heb uh, zijn trainer vlak voor dat hij moest gaan stoten. Nog gesproken, Gerd Damkat. En het ziet er niet echt goed uit. Hij heeft een kleine blessure aan het bovenbeen. En uh, er moet heel wat gebeuren, wil Rutger Smit... Uh, richting de finale van vanavond gaan. Maar je weet het nooit, hij is een bikkel. De man uh, van 1,97 meter en 130 kilo. Hij heeft dit jaar 20,56 uh, gestoten. En als hij 20,65... Stoot nu, dan uh, gaat hij rechtstreeks naar de finale. En het zou prettig zijn als dat in de eerste poging uh, lukt. Ik kijk uh, naar rechts en daar zie ik, hij is er hoor, de vlam. Uh, nooit te zien van buiten het stadion. Alleen binnen het stadion, het Olympisch stadion... dat zo goed als vol zit met 80.000 mensen... Uh, zien uh, de vlam wel onder het grote scorebord. En daar zie ik op dat scorebord en het scherm Rutger Smit staan. Hij uh, moet uh, die kogel dus ver gaan stoten... 2056 dit jaar. Zijn persoonlijk record is 2162. Daar zal hij niet aankomen. Dat is alweer van een tijdje geleden. En dan komt hij nu de ring in. De grote man die met die enorme armen, die, die rijkwijde, die kogel zover kan stoten. Met een rondje. We gaan overigens nog meer Nederlanders in actie zien. Nadine Broers, ik zei het al, zo dadelijk op de 100 hoorden. In haar. Uh, eerste uh, onderdeel van de zevenkamp. En ook Daf de Schippers. Het enorme talent zal om uh, zeven minuten voor half twaalf Nederlandse tijd in actie gaan komen. En dan vanavond nog Monique Jansen met de discus. Hij moet lang wachten Rutger Smit. Want de ring wordt nog niet uh, vrijgegeven. En hij uh, maakt wat bewegingen met de armen. Van jongens laat mij nou maar uh, komen. Want ik heb er, uh, ik heb er zin in. Torstein de man voor hem uh, is uh, geweest. En ook Oertans 1892. Het verst is tot nu toe, Chris Cantwell. Maar ja, dat mag ook wel. Dat is de zilveren medaillewinnaar van uh, vier jaar geleden van Beijing. En ook de bronzen winnaar Migniewicz en Goud Majewski uit Polen... die uh, zijn uiteraard aanwezig. Ik kijk nog altijd naar Rutger Smit. Waarom duurt het zo lang voordat hij die uh, ring in mag? Hij loopt als een tijger uh, een beetje te, te, te mokken daar achter die, uh, uh, dat cirkeltje... en wil zo graag die ring in. Maar uh, het duurt allemaal maar en het duurt allemaal maar. Even kijken wat uh, de mensen nu gaan doen, de juryleden. Ik kijk ook naar links... Waar nu de dames zich ontdoen van de overtollig, eh, on overtollige kleding en alleen eh, het hoognodige aanhouden om de eerste serie eh, voor.. De Nederlandse Nadine Broersen, 22 jaar, op de 100 hoorde haar eerste onderdeel te gaan lopen. Een beetje springen en dat soort zaken. Omdat zij loopt onder andere tegen goede atleten zoals Margaret Simpson uit Ghana. Maar ook Oekraïnse Dobrinska. Nou Rutger, ja hij staat eindelijk in het cirkeltje. Nu gaat zijn draai komen en nu stoot hij uit. En dat ziet er niet slecht uit. Dat ziet er niet, ik denk dat het net over de 20 meter is. Dat zou mooi zijn zijn om mee te beginnen. En kijk naar het scorebord. En dan uh, moet dat toch wel redelijk snel gaan komen. Rutger Smit, 31 jaar jong, heeft uh, nog 20 meter en 8 centimeter. Nou, dat is een goed begin. Staat je... daarmee op de derde plaats. Ja, wil je jij kijk op. Uh, ja, ja. Ach, dit moet maar denken dat ik hier mag zitten. Het is, uh, het is een genot overigens om in dit stadion te mogen zijn. De eerste dag van de atletiek uh, Aanstaande zondag is uh, het koningsnummer. Dan is uh, de 100 meter finale met Oussein Bolt. En dat, is, uh, ja, dat wordt door 4 miljard mensen op tv gevolgd. Uh. En dit stadion is al weken, al maanden helemaal uitverkocht. Uh, als ik door mag gaan met Nadine Broersen. Want die staat klaar voor die uh, 100 hoorden. Haar PR is uh, 1382. 22 jaar dus. Nadine Broerse dit jaar helemaal doorgebroken in Gutsis. Waar, dat is het mekka voor de meerkampers waar ze een uitstekende prestatie haalden. Door uh, gewoon heel hard te lopen, hoog te springen en kogel te stoten en 200 meter. Want dat zijn de vier onderdelen op de eerste dag. 100 hoorden dus om mee te beginnen. Hoog springen als tweede onderdeel, kogel als derde en de 200 meter als vierde onderdeel. En dan morgen nog drie onderdelen. Maar nu dus eerst maar eens die 100 hoorden goed afwerken per... 13,82. Dat is niet heel erg goed. Het is niet haar beste onderdeel. Maar toch, als je daar in de buurt kan komen en het liefst nog kunt verbeteren, dan uh, ben je goed op weg. Het wordt stil in het stadion. Er is hier geoefend vooraf uh, met het publiek wat ze moeten doen bij het atletiek. Dat ze stil moeten zijn bij de start en dat ze dan een orkaan van lawaai mogen produceren zo gauw het startschot heeft geklonken. De dames zitten er klaar voor. In uh, Baan 6 loopt Nadine Broersen. Daar gaan we natuurlijk als eerste opletten. Van 29 april 1990, 1382, dit seizoen gelopen, haar beste tijd. Dan gaan de lichamen zich omhoog. Bewegen. Als de starter zegt, gaat u zich gereed maken in het Engels. En dan zijn ze weg. Nadine Broersen over de eerste hoorde. Goed. Ze laat al een paar mensen duidelijk achter zich. En gaat uitstekend over alle hoorden heen. Ligt nu in tweede positie. En gaat zelfs richting de eerste positie. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om de tijd. En Nadine Broersen komt uitstekend over de finish. Ik denk dat ze een persoonlijk record haalt. Ze komt als tweede over de finish. Achter de eerder genoemde Dobrinska uit Oekraïne. Het ziet er in ieder geval goed uit. We wachten even op. De tijden van de dames en dan uh, weten we in ieder geval dat Nadine Broersen goed begonnen is. Want haar tijd, en ik probeer het nu te vinden op de, de Margaret Simpson, overigens uh, niet gestart. Ik kijk naar de tijd Nadine Broersen, 1364, uitstekend. Een persoonlijk record voor de Nederlandse. Haar dag is uitstekend begonnen met 100 hoorden, 1364. Nog één serie wachten en dan komt onze volgende troef, de Schippers. In de tijd van de Koude Oorlog liep Gilbert Bergbeko over een leeg rood plein, het Rode Plein in Moskou. En voor hem uit liep met haar blonde haren een gids. Die praatte over allerlei ja, communistische zaken, zoals de Oktoberrevolutie en noem maar op. En hij dacht maar aan één ding. Oh, oh, Nathalie.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 On en en dan zingen en en puis, ils ont débouché en oh, riant à l'avance. Du champagne de France en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 Nathalie gilbert Becco. Er gebeurt van alles in het stadion der atleten hier op het Olympisch Park in Londen. Zometeen Daphne Schippers. Misschien staat ze er al voor. En, en de 50 meter vrije slag die gaat ook zo beginnen. Maar er komt nog een heat voor en nog een, een serie voor. En dan krijgen we ze allebei. Veldhuis en Chromo Wijjojo. En het is de bedoeling natuurlijk dat ze zich plaatsen voor... Zullen we naar Bob van der Tak gaan? Bob, die weet er alles van. Bob. Ja, ze komen zo meteen, de twee Nederlandse vrouwen. Maar eerst kijken we naar Francesca Helsel. De toeschouwers gaan uit hun dak, want Helsel is als eerste bij de finish in 24.61 De snelste tijd tot nu toe gezwommen. Gisteren teleurstellend in die finale van de 100 meter vrije slag. Helsel was ontevreden over haar prestatie en dat geldt voor meer vrouwen. De meeste die we gisteravond in die finale hebben gezien, die zien we ook nu op de 50 meter vrije slag. En Helsel is één van hen en zij is dus als eerste bij de finish voor Britta Steffen en Alexandra Herasimenia. Ja, die naam kennen we ook nog gisteren. Zilver achter Ranomi Kromowidjojo. Het is een korte nacht geweest. Voor Chromo Wijojo natuurlijk nog geen 14 uur na haar gouden race op de 100 meter vrije slag. Nu de series van de 50 meter vrije slag. Ze had nog wel tijd gevonden vanmorgen om te twitteren. Good morning was haar berichtje. En dan goed met heel veel o's dus. Ja, een goede morgen is het natuurlijk. Ik vraag me af of ze veel geslapen heeft trouwens. Na al die emoties van gisteravond. Want wat een magische race. Wat een geweldig moment hebben we hier toen beleefd. In het Aquatic Center van Londen. Maar uh, ja, de blik moet toch weer op die 50 meter vrije slag. Nu als iemand dat kan, is zij dat. En uh, ze gaat er nu van start zometeen in baan 4. En naast haar in baan 5, Marleen Veldhuis. Die vijf dagen rust heeft gehad na de estafette van afgelopen zaterdag. Toen ze niet tevreden was over haar prestatie. Maar dit is het sprintnummer. Dit is de 50 meter vrij. En dit is uh, haar nummer geworden sinds haar comeback. Kromo Jojo in 4 dus. Veldhuis in eens kijken wat de Nederlandse vrouwen kunnen. 24-61. Tot nu toe dus de snelste tijd van Helsel. Goeie start van Chromo uh, Ook een goede start van uh, Vanderpool Wallace in baan 2. Veldhuis gaat ook nog goed mee. Weinig verschillen. Verschillen zijn altijd klein op die 50 meter vrije slag. Maar de Nederlandse vrouwen knokken zich toch naar voren. En Veldhuis doet het goed hoor. Veldhuis doet het uitstekend. Maar het is toch Chromo Wigio die wint in 24-51. Veldhuis wordt tweede. En dan uh, zet ze over. Ook hier dus de snelste tijd neer tot nu toe. Ranomi, Chromo gemakkelijk door naar de halve finale. Maar dat hadden we wel verwacht natuurlijk. Veldhuis als tweede in 24-57 en Helsel dan uiteindelijk als derde in 24-61. Maar uh, dit belooft toch ook weer heel veel goeds voor morgen als de finale op dit onderdeel gezwommen wordt. De Nederlandse vrouwen absoluut kandidaat voor het podium. Chromo favoriet voor goud. Zij is ook degene die de snelste Toentijd heeft staan, maar ook Veldhuis kan absoluut op het podium komen op dit nummer. Dat belooft dus. De vrouwen zijn in ieder geval heel gemakkelijk door naar de halve finale. Het atletiekstadion Daphne Schippers staat klaar om over de horde te lopen en die kamp. Ja, en dat uh, moet ze dan maar heel snel gaan doen. En dan bedoel ik niet snel dat het uh, snel moet gebeuren. Dat is ook zo. Maar uh, haar persoonlijk record, 13.27. Nou, we hebben 13.64 gezien van Nadine Broersen. Dat was uitstekend uh, uh, windje in de rug. Dat zal wat worden als dit uh, weer, want het is een graadje of 20 met een zonnetje. Uh, als dit uh, zondag ook zo, zo zou zijn. Net onder de 2 meter uh, uh, uh, rugwind. En dan met Hussein uh, Bolt, want daar leeft iedereen hier al naartoe. Dat is echt ongelooflijk. Iedereen zit daar al een beetje op te wachten. Nu worden de dames voorgesteld. Kan ik meteen even vertellen hoe het met Rutger Smit gaat. Hij staat op dit moment op de zesde plaats. Het moet gewoon verder dan die 20 meter en 8 centimeter die hij had in zijn eerste poging. Er doen er nogal veel mee bij het kogelstoten. In de eerste groep 20 en ook in de tweede groep 20 dus 40 man. En dan gaan er 12 door naar de finale. En dus moet Rutger Smit het wel heel doen. Erg goed gaan doen met zijn uh, kogel. Maar we gaan eerst kijken naar de dames in de volgende uh, groep, in de volgende serie. De, het eerste onderdeel van de 100 hoorden: namelijk serie nummer 4, waarin uh, onder andere Lili Schwarzkopf, een uh, goede Duitse loopt. Maar wij kijken natuurlijk naar baan 8, naar Daphne Schippers. Die het zo goed heeft gedaan in Helsinki. Met de estafette bijvoorbeeld zilver gehaald op de 400 meter. Wat een sensatie was dat. Net als van de mannen die goud haalden op het Europees kampioenschap. Maar hier hebben ze naartoe geleefd. Iedereen, alle atleten van de hele wereld willen hier... Schitteren. Hier willen ze vlammen. En nu kan Daphne Schippers dat gaan doen op haar eerste onderdeel van de zevenkamp. Want de dames zijn voorgesteld. En dan gaan ze richting de startblokken en kunnen ze zich uh, gereed gaan maken. Twintig jaar jong, wat een talent. Daphne Schippers met name de sprintnummers. Maar ze kan erg veel, erg goed. Een uh, uh, mooie, mooie dame om uh, naar te kijken. Omdat het zo'n echte uh, goede atlete is om te zien. Goed, de dames worden toch nog een paar van uh, voorgesteld. Zwart Komt nu in beeld de Duitse, de Russische Kurban. En dan uh, kunnen we gaan beginnen aan uh, de vierde heat. Aan de vierde uh, serie van de openingsafstand voor de dames van de Zevenkamp. Van. Uh... Uh, Daphne Schippers. Ik kijk even hoe ver men daar is. En aan de andere kant van het veld. Want er zijn nu twee evenementen bezig. Het uh, loopnummer is dus de 100 woorden bij de Meerkamp. En het kogelstoten uh, bij de mannen. Die zijn nu net begonnen aan de tweede... Poging voor de heren Mexicaan. Maar dat is allemaal niet belangrijk. Hurdles. Goed, de hurdles. Daar gaan we voor. En dan gaan we voor Daphne Schippers. Vanavond Monique Jansen. Ik heb het al eerder gezegd. En uh, later ook in de allerlaatste serie. En daar zijn ze helemaal gek van hier in Engeland. Van Jessica Ennis. Want die moet het uh, gaan doen. Het goud binnenhalen voor Engeland op de meerkamp. Een van de mooiste nummers die er zijn in de atletiek. Natuurlijk is de 100 meter een uh, koningsnummer. Maar dit is, uh, kijk en Daphne Schippers, ja die straalt hoor, die uh, heeft er zin in. Die wordt nu voorgesteld op het grote scherm, zwaait en lacht en heel veel oranje zie ik ook. Net zoals uh, in andere stadions, het is natuurlijk dichtbij. En dan, ja het gejuich is, maar dat is ook niet zo gek voor Catharina uh, Johnson-Thompson uit Groot-Brittannië. 1348, haar beste tijd. Daphne Schippers, 1327. Dat gaan we in de gaten houden. Dit seizoen heeft ze 1343 gelopen. 1327 is haar. PR. En dan, als ze dat zou kunnen evenaren, zou mooi zijn. We hebben het al gezien bij Nadine Broersen 1364, uh, die een uh, prachtig persoonlijk record liep. En dan geeft dat zoveel uh, spirit voor de rest van dit toernooi. Als je eerste onderdeel goed staat, ja, dan, dan staat de rest ook lekker. Kijken of Daphne Schippers dat ook kan doen. De zilveren winnares van Helsinki op de 100 meter. begint aan haar onderdeel. Haar belangrijkste onderdeel tijdens deze spelen. De 100 hoorden van de 7 kamp. Kijken wat ze doet. Daar zitten de dames er klaar voor. Gaan de billen omhoog. En dan zei ze, oh, valse start. Ja, dat mag nog bij de, uh, meer, bij de meerkamp. Als het uh, bij een gewoon onderdeel zou gebeuren. Dan ben je meteen uitgeschakeld. Maar dat zou wel heel zuur zijn. Als dat bij de meerkamp gebeurt. In het verleden was dat wel het geval. Ik kan me een Duitser herinneren Hinksen een hele belangrijke uh, kandidaat voor het goud. Maar daar praten we over heel lang geleden. Die bij zijn allereerste onderdeel een valse start maakte en huilend naar huis kon. Uh, nu gebeurt dat niet. Wordt er een uh, gele kaart uitgereikt en een tweede gele kaart. Ja, dat is bekend. Dan uh, ben je eruit. De uh, valse start is uh, voor de dame in baan 4. Uh, dat is, even kijken... Uh, nee, het is Josipenko uh, uit Oekraïne die een valse start kreeg. Nou, dames, nu wel goed weg, hopelijk. En dan kunnen we gaan kijken hoe het uh, met Daphne gaat. De goede atleten. Ik heb, kan het niet vaak genoeg zeggen. Ze zitten er al weer klaar voor. De haren worden nog eventjes naar achteren gestreken. Het overtollig zweet wordt weggepoetst. En dan gaan de vingers, de handen achter de startstreep. De voeten in de blokken. Het lichaam. Richting die tunnel waar ze in kijken. Die 100 meter hoorden. Het is zo'n moeilijk onderdeel. Ze zijn omhoog en ze zijn goed weg. Kijken wat de Schippers doet. Gaat meteen aan de leiding. Tenminste niet helemaal. Maar daar komt ze. Daft de Schippers in de voorlaatste baan. Gaat niet echt super, maar nu komt ze opzetten. En ik denk dat ze deze... Oh, ze valt bijna. Oeh, ze valt bijna. En dan komt ze toch nog gelukkig over de finish. Maar voor hetzelfde geld ben je uitgeschakeld. Het zal geen goede tijd worden, helaas. Want uh, het is uh, toch bijna met uh, hindernissen. De voorlaatste hoorde, daar struikelt ze over. Die hoorde ligt ook tegen de grond. En dan uh, is het maar even afwachten wat haar tijd gaat worden. Maar oei, oei, oei. Dat uh, was eventjes... Uh, Even heel erg schrikken, want uh, Daphne Schippers die uh, viel bijna over de voorlaatste hoorde. En kwam toch uiteindelijk over de finish. Yossi Penko heeft 13,25. 13 13,26. Savitskaya 13,37. En dan gaat heel langzaam de tijd, uh, ja ik denk dat ze vijfde of zesde is geworden in deze serie. Richting uh, Daphne Schippers komen ze lach op kop. En dan struikelt ze op ...over de voorlaatste hoorde. Bijna kan nog blijven staan en kan over de laatste hoorde komen. En uh, komt dan nog uh, uh, ja, bijna huppelend over de finish, maar niet van plezier. Eens even kijken of haar tijd al op het scherm staat. Nee, Johnson heeft 13.48, is op de vierde plaats gekomen. En dan gaan we... Naar de vijfde plaats. En ik verwacht daar toch wel Daphne Schippers te zien. Je hebt dat zelf geen dus stopwatch uh... bij je, Andy. <laughs> NOS. 13,48. Daphne Schippers. Het valt mij mee. mee. 13,27 PR. 13,48 met bijna val. Dan valt het me mee wat Daphne Schippers heeft gedaan. Maar oh, dat was eventjes uh, willen tegen elkaar. Daphne Schippers is gelukkig over de finish gekomen. 13,48 noteren wij voor haar. Dat is mooi. En die zometeen komen we uiteraard bij je terug. En Mark Visser zit al klaar voor het NOS-nieuws. In Australië is de Nederlandse Linda Huiskamp vrijgesproken. In april was ze bij een verkeersongeluk betrokken. Waarbij haar reisgenote en vriendin om het leven kwam. In Australië staat op het voorzaken van een dodelijk verkeersongeluk sinds kort een maximale straf van 10 jaar. In de rechtszaak tegen de backpackster zijn de getuigen dat het kruispunt waarop het ongeluk gebeurde gevaarlijk en onoverzichtelijk is.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 In Dortmund zijn drie kinderen overleden na een brand in hun flat. Twee kinderen van 4 en 12 jaar stierven ter plekke... en een jongen van 10 kon door de Duitse brand weer levend uit de woning worden gehaald... maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De brand in Dortmund die brak vanochtend vroeg uit in een flat in het centrum van de stad... de politie houdt rekening met een gezinsdrama. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Op dit moment vielen door ongelukken of werkzaamheden. Op de A2 Belgische grens richting Eindhoven... tussen Gronsveld en het knooppunt Kruisdonk 4 kilometer. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp 5. Een aanrijding op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en knooppunt De Hoek 2 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. A50 Arnhem richting Os, tussen Renken met het knooppunt E-wijk 10. Deze, deze file heeft ook te maken met werkzaamheden. En dan een aanrijding op de A59 Os richting Zonzeel. Daar staat voor Waspik 6 kilometer door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En eventueel kan het verkeer nog omrijden over de A2, de N65 en de A58. Dit is de Radio 1 Sport Zomer. Dressuur en hockey. De eerste vrijspraak in Australië voor Linda Huiskamp. Bij een auto-ongeluk in Australië raakte backpacker Linda Huiskamp zwaar gewond. Zijn reisgenoot overleefde het ongeluk niet. In Australië worden dodelijke ongelukken gezien als misdrijf. En daarom moest Huiskamp zich verantwoorden voor de rechter. En die sprak haar vandaag vrij. Consumant Robert Portier sprak Huiskamp vlak na haar uitspraak. Vlak voor de rechtbank van Esperance. Het is ongeveer half vier in de middag. En naast mij zit een Heel opgeluchte, maar nog steeds een beetje shaky. Linda Huiskamp. Ze is namelijk net vrijgesproken. Linda, hoe is het met je? Ja, blij, ik ben heel blij. Onbeschrijfelijk blij. Ik... Pak, van, uh... <laughs> Pak van Mart. Want ja. je hebt vijf dagen lang zitten luisteren in een beklaagde bankje. En je kijkt naar de rechter, je kijkt naar de jury, je hoort allerlei getuigen voorbij komen. Het lijkt soms, denk ik, alsof het helemaal niet over jezelf gaat op zo'n moment. Ja. Hoe heb je het ervaren? Nou, Linda schiet een beetje vol, maar gelukkig heb ik naast mij zitten... de vader van Linda Gerrit, die alle dagen aanwezig is geweest. Gerrit, hoe heb jij het ervaren? Ik heb het, uh, ja, je, je zit er heel machteloos te kijken. En ze, ze, ze hebben het steeds over, uh, over je dochter. En, uh, nou ja, terwijl er uh, in die zaak... Uh, nou ja, er, er zijn twee kanten. Zijn, uh, het is en, en die gevaarlijke weg geweest en, en, het, en het kruispunt...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 En dan schiet je helemaal vol, denk ik? Ja, uiteraard. Je schiet, uh, of uiteraard, uh, dat, gebeurt, dat gebeurt gewoon. Je zit wel te wachten op dat moment. En hoe je reageert, ja, dat is... Uh, uh, ja, je schiet vol, inderdaad. Ja. want Voor jou, Linda, geldt eigenlijk hetzelfde. Uh, opeens kan dat beklaagde bankje open en kun je elkaar in de armen vallen. Ja, heerlijk. Ja. Dat is een enorme opluchting, denk ik, hè? Enorm, enorm, ja. Mm -hmm. want, want op zo'n moment uh, is dat dan ook het eerste wat je wilt? Dat je zegt van, nou, ik, ik ren nu snel dat bankje uit en ik, hup, ik spring ja, in zijn nou, arm. Ja, absoluut, absoluut, ja. ja. Je, je bent hier natuurlijk in een vrij kleine gemeenschap geweest de afgelopen maanden. Alles bij elkaar, iets van 10.000, 14 14.000 mensen. Uh, heb je iets gemerkt van het feit of de mensen hier met jou hebben meegeleefd? De mensen hebben hier ontzettend met mij meegeleefd, absoluut. Van alle kanten op verschillende manieren. En, uh... Want waar merk je dat dan aan? Dat je in de supermarkt even wordt aangesproken bijvoorbeeld? Of, of dat ze even een briefje in de bus komen doen? Hoe nou, gaat dat? Dat, dat zeker. Dat zeker. Um, nou, ze wilden hier op een gegeven moment ze ook geld gaan verzamelen. Uh, en Wim en Milene hebben mijn huis genomen. Nou, dat, was, dat, nou, dat, was, dat is fantastisch. Dat is, ja, ja, ja. Het is allemaal natuurlijk nog een beetje veel om te bevatten. Uh, maar heb je er eigenlijk wel over nagedacht wat je nu gaat doen? Ja, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ja. Zij gaat naar huis, ja. En als ik in Amsterdam uitga, dan druk ik de portier ook altijd uh, 2 euro in zijn hand. <laughs> maar in dit geval was het natuurlijk Robert Portier. <tied> Radio 1 En die is vandaag in Zuid-Limburg. Mark Robin Visser die gaat naar aanleiding van die nogal opvallende reclame over de bright side of, of life. Op onderzoek uit hoe is het nou daar om daar te wonen en te werken. Je was net in, in Heerlen. Mark Robin, waar ben je nu? Ja, we hebben ons uh, verplaatst. Dankzij het vlotte verkeer ben je zo thuis. En we konden inderdaad gewoon lekker doorrijden, wat er in dat spotje ook al uh, gezegd wordt. Als je niet met je auto tussen de koeien terechtkomt, zijn we nu in Maastricht aangekomen. Ja, dat Bij een communicatiebureau, communicatiebureau Jonge Honden. En hier werkt onder meer Monika Turchin. En zij is van Poolse origine. Ja, dat klopt. Maar je hebt dan op heel veel plekken gewoond, hè? Ja, ja, in Polen en in Nederland, Engeland, ja. ja. En jij werkt dus voor een, een, een reclamebureau. Uh, volgens mij zitten er in de Randstad heel veel reclamebureaus. Dan zou je niet meteen aan Zuid-Limburg denken. Nee, dat klopt, ja. Daar zitten er heel veel. Ja. ja. En we zijn hier nou op jouw kantoortje. Er zijn ook nog twee collega's druk aan het werk. Teksten aan het schrijven, geloof ik, hè? U bent een echte Limburgse. Ja, ik kom. Ja, en aan de overkant zit ook een echte Limburgse. En jij bent dan dus de enige import... Ja, zo zou je dat kunnen noemen. En hoe is het nou mogelijk dat jij hier als Poolse terechtgekomen bent? Wat trekt jou zo aan hier in deze regio? Um, nou, ik denk toch wel een beetje het um, Maastricht, dat trekt me sowieso. En um, de opkomende stad, mode, uh, reclame, design, alles eigenlijk. Is dat hier allemaal? Ja, ja. ja. ja. ja. dat is het waarschijnlijk. Dat is, uh, dat is echt uh, um, opkomend En Amsterdam heeft het natuurlijk ook, maar uh, Limburg, ja, dat is heel leuk. Ik loop even naar het raam, want dan kunnen we Limburg gewoon door het raam even zien bij deze collega. U bent ook Limburgse, hè? Ja. ja. Zeg, eh, ik zie hier nou niet echt meteen koeien door de straat lopen. Nee, hier niet, nee. Maar eh, op andere plaatsen lopen één keer per jaar de schaapjes eh, door de stad. Echt waar? Echt waar. En hoe zit dat dan? Nou, ze begrazen de, de berm eh, in Maastricht. En ze worden één keer per jaar van hun zomer naar hun winterverblijf verplaatst. En dat gaat door de stad, over de brug... Aha. Door het centrum van Maastricht. Dus het is niet helemaal onwaar wat we in dat spotje zien? Nee, zeker niet. Nee. Nee, het zijn dan geen koeien, maar... Uh... Maar wat vind je verder van het beeld dat er geschapen wordt? Geen van 9 tot 5 mentaliteit, heeft u dat ook niet? Nee, maar goed, dat, dat kun je voor over iedere regio zeggen. Maar ja, hier in Limburg telt het ook. Hè. Ja. Dus mensen denken vaak dat Limburg anders is dan de Randstad. Ja. Maar eigenlijk valt dat mijns inziens best wel mee. Woont u in een groot huis? Um, ik woon op dit moment in een appartement op de binnen in de binnenstad. Oh, een prachtige tuin. Ja, prachtige tuin. Monika, heb jij een prachtige tuin? Ik heb wel een heel mooi uitzicht op een golfbaan in Maastricht. Oeh, doe maar. Ja, dus dat <laughs> uh, geen tuin, maar wel een heel mooi uitzicht en een heel groot terras. Jullie zitten in het reclamevak. Wat vinden jullie als professionals van die campagne over Zuid-Limburg? Goed. Ja? ja? Wat ik... is er goed aan? Um, nou, het klinkt misschien heel cliché wat er allemaal gezegd wordt... maar als je het uh, nagaat, dan klopt het eigenlijk wel. Wat klopt er allemaal? Vertel eens. Laten we eens jullie hebben wonen in een mooi huis. Ik, even nog naar je collega. Woont u, woont u groot? Heeft u een lekkere oppervlakte? Ik heb een uh, fijn huis met een hele mooie tuin. Dus en betaalbaar en zo? Heel erg betaalbaar. Kijk, maar dat is ook het beeld wat geschapen wordt. Hè? Betaalbare grote woningen. Het werk ligt hier voor het opraap, is dat waar? Ja, dat is waar. Nou, ligt er natuurlijk dat aan... mogelijk uh... had ik niet gedacht. Nee, dat... nee? Nee? Nou, ja, de werkmogelijkheid in Limburg... is toch wel uh, uh, groter dan in de Randstad, denk ik. Maar dan vraag je je toch af waarom ze zo'n campagne moeten voeren. Waarom verkoopt Limburg zichzelf dan eigenlijk niet? Wat is er aan de hand? Um, waarom ze zo'n campagne moeten voeren? Ja, goh, uh, ik denk gewoon dat mensen in, uh, in de Randstad... nog niet echt een beeld hebben van Limburg. En hierdoor krijgen ze echt een duidelijk beeld... En, ja, het, Limburg is nou ook weer niet de andere kant van de wereld. Ik bedoel, in twee uur rijden ben je daar. Ja, toch? dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja. Wat vinden jullie? U wilt, ik loop eventjes nog naar, naar het raam hier. Wat wilt u zeggen? Nou, dus ik, ik, wat ik wil zeggen is dat je in twee uur hier bent. Dus kom maar eens hier naartoe om te kijken. Ja, ik ben bent. hier nou toch? Ja, toch? ja. Nou, zeg het maar. Nou viel het mee of niet? Het viel reus. Ja, nee, ja. maar ik kom hier op zich wel vaker. Ja. Ja. Maar, maar jullie werken hier dus met veel plezier. Denk je nou ook dat je hier blijft? Ja, tot uh, ik heb nu geen plannen om hier nu weg te gaan. Ik voel me hier wel op mijn gemak en, en fijn. En het werk en het leven hier en het Maastrichtse, dat, dat bevalt me wel. Ja. Ja. Ja. ja, dus niet terug naar de Randstad? Nee. Nee, ik, denk, ja? Ja, je hoort ook mensen zeggen, eh, vrienden... want ik heb dus natuurlijk wel een groot netwerk in de Randstad. Als ze dan hier komen, zeggen ze wel allemaal van... oh, dat is wel heel fijn hier. En toch wel? Ja, ik zou hier toch ook wel zieken willen wonen. Maar ja, je het werk er en, erop, en Dan zeg ik, ja, maar dat is toch ook geen probleem? Want hier heb je ook alles, dus ja. Je zal hem maar wonen, inderdaad. Ja, ja klopt. Je zal maar dus het wonen. is toch wel een beetje waar? Ja, ja. Het is gewoon wel een beetje waar? Dat klopt, dat is zeker waar. Ik zou er en, verteld van... Jullie ja, zien er ook zo gelukkig uit. En het is ook zo'n <laughs> mooi, mooi opgeruimd kantoor hier. Ja. Ik zou hier ook wel kunnen werken. Ja, dat klopt. Ja, het is echt, uh, we hebben een mooi uitzicht over uh, eigenlijk heel de stad Maastricht. Ja, we zien we de alles. Koepelkerk in de verte. We ja. zien ook die werkzaamheden waar de A2 hè, ondertunneld wordt. Ja, je ziet ook uh, de oude uh, industrieterreinen daar. En daar zie je het, uh, het centrum en het Bonafante Museum. En, dus dat is wel lekker werken hier, ja. Ja, ik was vanmorgen bij de voorzitter van de Stadsregio, Gerrit van Vegel, die zei, we doen eigenlijk een regio-branding. We zetten de regio uh, op de kaart. Ja, ja. Nou, wij ook. Ja, jullie ook. <laughs> waar, zijn jullie nu, waar ben je nu mee bezig zelf? Um, ik ben nu bezig. Ik heb net een opening van een winkel in de binnenstad afgesloten, Stijwiek. En um, dat was een geweldige opening. En er zijn ook heel veel mensen uit de Randstad gekomen en dan verbaasd over hoe vriendelijk mensen hier in Maastricht zijn en ook in de winkels. En het is allemaal heel mooi. En uh, ja, daar zijn mensen heel vaak verbaasd over. Ja. Het valt mij ook op dat mensen in het zuiden, zoals hier in Zuid-Limburg, mooier gekleed gaan. Ja, dat kan ook. is klokken. zo, hè? Ja, het is ja. hier dag jij bent zondag. zelf ook gespecialiseerd in mode, toch? Ja, ja. ja, wij noemen het zelf in de retail hier in Maastricht... dat het, gewoon, het publiek hier kleedt zich als een zondagkleding, uh, zeg maar. Ja, iedere Alsof dag. het altijd zondag is. Ja, klopt. Ja. Je zal er maar wonen. Je <lacht> zal er maar wonen, ja. Het is al, elke dag een beetje zondag in uh, Zuid-Limburg. Nou zal niet iedereen zich daar meteen zo lang bij voelen, maar jij dus wel. Ik wel, ja. ja. ja. Weet je wat? Ik ga nog eens even rondkijken hier in Maastricht... Weet Dat vind ik je het goed? Heb je nog een tip voor me? Een tip, ja, ik zou zeggen, ga naar de markt op het Vrijthof. Ja. Wij gaan, uh, ja, het Vrijthof natuurlijk, daar kunnen we natuurlijk niet zonder. Uh, Werkt ze nog? Ja, dank je. Bedankt voor de ontvangst, groeten uit Limburg en tot straks. Je Mark zal hem <laughs> Als ze lacht om een grapje en het was geen eens goed grapje... en als ze schrikt van een verzandje en je, ze houdt je dan heel eventjes vast... dan lijkt alles zo goed, dan lijkt alles zo mooi. De wereld in de zon... Dan denk je wat voor een praat... gaat het over, gaat denk, het denk, over je dat denk je dan? Ja. Nou ja, dat gaat over een, een Drentse tekst die ik niet kan uitspreken van Daniel Logus. Als ze kijkt en je voelt dat ze je ook zitten zet. Als ze al door haar haar zit te draaien als ze pret. Dan lek je alles goed. Dan lek je alles mooi. De wereld in de zinnen. Een mooie grappie, maar niet eens een goede baas. Als ze script van een facade en ze houdt je webem vast, dan lek je alles goed, dan lek je alles mooi. De Ja, alle...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 De wilde in de zunnen, dat is uh, Daniel Loewis. Het lijkt wel alsof we al uh, ongeveer drie maanden hier wonen in, dit, uh, in het Alexander Palace. Zo voelt het ook. Huh, prinses? <laughs> Wat gaan we doen? Felix, ja, we gaan naar Gerard Groot, want er wordt gehockeyd bijna. Uh, staan zij aan de start, zou ik zeggen. Nou ja, aan de start, aan de start. Lopen ze het veld op, Nieuw-Zeeland, Nederland? Ja, het is al begonnen, hoor. En, uh... Een minuutje geleden ongeveer. Stipt op tijd natuurlijk, want zo wordt het hier allemaal geregeld. Kwart voor elf Londen tijd, kwart voor twaalf de tijd in Nederland. Nederland tegen Nieuw-Zeeland, de derde wedstrijd van Nederland in dit hockeytoernooi. India was niet goed genoeg tegen Nederland. België was niet goed genoeg tegen Nederland. Dus de volle zes punten in de groep samen met Duitsland. Dat ook de eerste twee wedstrijden won, staat Nederland bovenaan. En mocht dat allemaal zo blijven over nog na deze wedstrijd twee rondes... dan heeft Nederland zich in ieder geval geplaatst in de halve finale samen met Duitsland. Dus En dat was eigenlijk van tevoren al een beetje de verwachting. De verrassing kan misschien komen van Nieuw-Zeeland. Een tegenstander die Nederland de laatste keer trof in 2004 in Athene... En toen werd het een hele moeizame wedstrijd voor Nederland. Wel gewonnen met uh, 4-3. Uiteindelijk leverde dat Olympisch toernooi Nederland een uh, zilveren medaille op. Nederland speelde al eerder tegen Nieuw-Zeeland... maar dan ga ik heel ver terug, heel ver terug in 1976... in een hele belangrijke wedstrijd. De halve finale van het Olympisch toernooi in Montreal... Toen verloor Nederland van Nieuw-Zeeland in die halve finale na verlengingen. En toen werd Nieuw-Zeeland, jazeker, Olympisch kampioen... de enige keer dat dat gebeurd is, dat uh, Nederland dus uh, naast de medailles greep... omdat ze na dat verlies in die halve finale dat tegen Nieuw-Zeeland... Ik was daarbij, ja, Felix, natuurlijk. jazeker, ja zeker. En André Bolhuis bijvoorbeeld was daar ook bij. Die speelde toen voor het Nederlands elftal, de huidige voorzitter van uh, NOC, NSF. waren allemaal uh, ja, grote mannen uit het, uit het oude hockey die verloren van Nieuw-Zeeland. En ze deden dat eigenlijk op een manier... Iedereen dacht, oh, nou, die zilveren medaille die hebben we wel binnen. Want Nieuw-Zeeland was een, een outsider. Dat was het eerste olympisch toernooi op kunstgras. En Nederland had al een eigen kunstgrasveld liggen. In uh, Utrecht was dat, bij Kampong het eerste veld. Had daar goed op kunnen oefenen. En Nieuw-Zeeland zag kunstgras bij wijze van spreken voor het eerst daar in Montreal. Maar won toen wel van Nederland. En Nederland was toen zo teleurgesteld dat ze ook de strijd om het brons toen van Pakistan verloren. En Nieuw-Zeeland uiteindelijk, ik zei het al, de enige keer dat ze olympisch kampioen werden. De titel daar pakte. Maar goed, dat is heel lang verleden. Dat is het uh, verleden, daar, uh, daar denken deze spelers niet eens meer aan. Ik denk dat de helft het niet eens zal weten. Zo lang geleden is dat alweer. En zo oud worden wij, Felix. Jazeker. <lacht> ja, goed, zouden mannen. Ga verder. <lacht> Maar goed, we gaan vandaag kijken naar de derde wedstrijd in de groep van Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Bij Nieuw-Zeeland een aantal bekenden hoor, die ook in de Nederlandse competitie speelden of gespeeld hebben. Simon Child, Ryan Archibald, Philip Burroughs, Steven Edwards, Wilson, Nicholas Wilson. Het zijn allemaal namen die in de Nederlandse competitie hebben geacteerd of nog steeds actief zijn. En zij staan tegenover de Nederlandse ploeg weer in het team natuurlijk nog steeds. En hij heeft veel meer gespeeld dan iedereen gedacht had. Tuin de Nooijer, hij is er gewoon weer bij. Speelt vanaf het begin en heeft ook de afgelopen twee wedstrijden tegen India Rutger, en België veel minuten gemaakt. Ik zei het alvast, Rutger Smit, daar gaan we naartoe. En die houtkamp. Ja, helaas. helaas. Ja, diepe zucht, want de eerste Nederlander ligt er uit, 19 meter en 55 centimeter. Maar ja, ik zei het al, licht geblesseerd uh, uh, begon hij eraan. En dat kan natuurlijk niet als je aan uh, het allergrootste en mooiste toernooi op uh, atletiek gebied uh, meedoet. 19,55 zijn derde poging, zijn tweede was ongeldig. En zijn eerste was de beste met 20 meter en 8 centimeter. Maar het is te weinig om de finale vanavond te halen. De zilveren medaillewinnaar van Helsinki op het EK ligt er helaas uit. We komen er natuurlijk niet over uit, over Ranomi Kromovi-Joyo... die vandaag ook weer een wereldprestatie moet gaan afleveren op de 50 meter. Ranomi heeft gisteren die gouden plak gewonnen. De 100. En Ranomi is ook een heel klein beetje van Suriname. En ze voelt zich verbonden met één Surinaamse sportman in het bijzonder. Maar eerst na het hockey, want er is een doelpunt gevallen. Toch niet voor Nieuw-Zeeland, mag ik open. Toch wel voor Nieuw-Zeeland, jazeker. Uh, gespeeld, uh, nou, drie minuten, denk ik, bij elkaar. En een van die mannen die in Nederland speelt, uh, Simon Child, bij Rotterdam speelt. Die scoorde terwijl de hele Nederlandse verdediging naast een simpel paasje van links uh, zat. Ook doelman Stokman het nakijken had. En Nieuw-Zeeland leidt tegen Nederland na vijf minuten spelen. Inmiddels met 1-0 Simon Childs. Vertel dat verhaal dan ook niet, Gerard. Ja, ja. Ik zal het nooit meer doen. Komo die voelt zich dus verbonden met één Surinaamse sportman in het bijzondere. Een man die 24 jaar geleden furoren maakte in het Olympisch zwembad. Het is niet alleen de eerste keer dat er een finale bereikt wordt door een Surinamer... ...van Anthony Nasty. Hij wordt olympisch kampioen in de tijd van 53 blank. Hij werd dé grote Surinaamse sportheld. In 1988 was Anthony Nesty de eerste Surinamer die ooit olympisch kampioen werd. Op de 100 meter vlinderslag. En in 2012 ziet hij vanaf de tribune in Londen een vrouw met Surinaams bloed opnieuw goud winnen. Olympisch kampioen Ranomi Kromo Vigioio. En dus is Anthony Nesti trots op deze deels Surinaamse ranomi. Het is altijd goed te zien dat mensen uit Suriname goed doen. Ze is natuurlijk Nederlands, maar ze heeft definitief Suriname in haar. En het is gewoon geweldig te zien. Ze voelen zich verbonden met elkaar. Chromo Vijoyo noemde Nesti eerder al een voorbeeld. De twee hebben elkaar ook ontmoet. Ze heeft altijd heel leuk voor me, En ik denk dat een voorbeeld voor haar op een moment. En ze heeft dat naar een ander niveau. Geen wereldrecord, maar zijn geweldige kracht op de 200 meter. Zijn finishcapaciteiten, dus eigenlijk die ik bij Andy Jameson ook nog veronderstelde dat hij zou komen. Dat was bij Anthony Nasty iets sterker ontwikkeld. De gouden medaille van Seyou maakte van Anthony Nesty een held. Een stadion, een vliegtuig werden naar hem vernoemd. Zijn afbeelding kwam op een bankbiljet te staan. Hij werd een beroemdheid. Zij het een bescheiden beroemdheid. Ja, of course, but my swims were a long time ago. Ranomi's time and she did very Maar hier heeft ze wel de macht om in de laatste tien meter de beslissende voorsprong te nemen en het af te maken. En nu heeft toch ook Suriname weer een nieuwe ster om trots op te zijn. Well, always uh you know once once once you have that surinam blood in you you're always from surinam and uh they should feel very very proud even though it's uh she's dutch but uh she is a part of surinam but uh just very proud of her and hope she continue to do well. Anthony Nesti is na zijn carrière blijven hangen in de Verenigde Staten waar hij in Florida zwemtrainer is. Hij kijkt dus ook met trainersogen naar Ranomi. Well, she has the body, uh, long, uh, strong, lanky, great stroke and uh, you know, and uh something you can't teach, which is toughness and uh putting your hand on the wall. Het is de combinatie van fysiek en hardheid die haar zo sterk maakt. Zijn ze als zwemmers trouwens een beetje te vergelijken? You can dat that. Um, uh, we both did very well in the same event. Uh, we... Um, she, uh, she, we kind of swim similar ways. Uh, I was more of the second 50 guy. En uh, obviously what she did tonight, uh, she had a great last 50. En so... Anthony so Nasty uit Suriname, 53 blank aan de kop hier op de 100 meter vlinderslag. Want na deze finale, deze gewone finale, is Ranomi Kromijoyo een internationale zwemfadette. Twee gouden zwemmedailles gekoppeld aan Suriname. Maar of Ranomi in Suriname ooit zo'n grote zwemheld zal worden als Anthony Nasty? Of course not. But, uh, no. <laughs> There's only one Anthony Nasty, eh? That's true, but uh, I'm pretty sure uh, the people from Suriname will uh, enjoy this moment as well. Ja, ze houden ervan ook in Suriname natuurlijk, Anthony Nasty ook. Een reportage van Edwin Cornelissen. Gerard de Groot, spektakel. Ja, mag je wel zeggen. Zeg. Twee minuten na die openingstreffer van Nieuw-Zeeland, van Simon Child... werd er gescoord aan de andere kant. De 1-1 stond hier al op het scorebord. Maar de Nieuw-Zeelandse spelers die hadden gezien dat er iets aan de hand was. En wat was er dan wel aan de hand? De Nooyer werd goed vrijgespeeld, schoot op het doel. Schoot iets naast het doel, maar de bal was hoog. En dan wordt er gezegd, dan is het altijd gevaarlijk. En die, bal, die hoge bal werd door de wijn in het doel getikt. 1-1 stond op het bord. Ik zei het al, twee minuten lang heeft Nederland naar dat tegelijke stand gekeken op het scorebord. Maar uiteindelijk zei de derde scheidsrechter, de video-empire... hij telt niet, het was gevaarlijk, geen doelpunt voor Nederland. Nieuw-Zeeland houdt zijn referrals, een herhaling die ze mogen aanvragen, vast. En het spel gaat gewoon verder met een voorsprong voor Nieuw-Zeeland. 1-0. Hang on, Sloopy, hang on. Gerard de Groot, had je hem lekker keihard mee te bleren? Ik wou net zeggen, jullie zoeken wel bekende plaatjes uit voor Felix en voor mij. speciaal ah. voor jullie! Ja, ja, ja, ja. Ik heb het allemaal wel door hoor. Maar uh, Nederland uh, hockeyt nog steeds tegen Nieuw-Zeeland. Inmiddels 12 minuten gespeeld en uh, Nederland moet aan de bak hoor. Die Nieuw-Zeelanders, het is een lastige ploeg, hebben uh, gewonnen hier al eerder van India. Dat deed Nederland ook, maar uh, Nieuw-Zeeland deed dat wat ruimer. 3-1, Nederland 3-2 en verloren van Korea. Korea, een van de betere ploegen natuurlijk op dit uh, hockeytoernooi. Een hockeytoernooi dat vanmorgen al de eerste verrassing kende. In de andere groep uh, speelde Australië tegen, uh, tegen Argentinië. Argentinië dat nul punten had uit twee wedstrijden en dat werd 2-2. De grote favoriet hier voor het Mannengoud Australië verspeelt dus punten vandaag. Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Laten we hopen dat dat niet de tweede verrassing wordt van, dit, uh, hockey, van deze hockeydag. En dat Nederland in ieder geval wat kan gaan doen aan die 1-0 achterstand die er staat door Simon Childs. Nederland in balbezit. Nederland op weg naar, hopen we, de gelijkmaker. Veldhuis komt nog in actie. Uh, nou, die, die is geweest. Dat kan dus niet. Kina is wel. Uh, de 4 x 100 meter wisselslagvrouwen, de 400 meter wisselslag mannen, daar zijn allemaal series van. En dat uh, hoort u allemaal in het komende uur van deze Radio 1 Sportzomer.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 Free Kingdom van Ben Howard. Nu voor 12,99 bij Free Recordshop. Shop. Dit is Radio 1.